Uur. Katarine Straatman met het NOS-journaal. Israël heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op 15 doelen in de Gaza-strook. Onder meer van Hamas en de islamitische jihad. Het was een vergelding voor een reeks raketten... die gisteravond en vannacht vanuit Gaza werden afgevuurd op Israël. Een paar werden onderschept, andere vielen in open gebied. Veel Israëliërs brachten de nacht door in de schuilkelder. Aan Palestijnse zijde worden zeven gewonden gemeld. Twee longartsen die al jaren tegen de tabaksindustrie strijden... zijn uit de koepel van tabaksbestrijder gezet. Wanda de Kanter en Pauline Dekker zouden te activistisch... en confronterend te werk gaan, meldt Trouw. Met het, hun stichting Rookpreventie en de website tabaknee.nl... voerden ze veel actie tegen de tabaksindustrie... en politici die die industrie in hun ogen ontzien. De artsen kregen het eerder al aan de stok met KWF-kankerbestrijding... omdat ze de onderhandelingspositie... voor het Nationaal Preventieakkoord zouden schaden. Het Britse parlement trekt meer macht naar zich toe... en gaat stemmen over alternatieven voor de brexit. Als het deal van premier May het deze week niet gaat halen... kan het Lagerhuis een plan B bepalen... zoals een zachtere brexit of een nieuw referendum. Waarschijnlijk stemt het Lagerhuis daar morgen over. De stemming is niet bindend... maar de uitkomst zal de politieke druk op May wel vergroten. Nederland krijgt er steeds meer strandpaviljoens bij, blijkt uit een onderzoek van een horeca-adviesbureau. Opvallend is dat de meeste nieuwe strandpaviljoens niet aan zee liggen. Grote steden, recreatieplassen en de oevers van rivieren zijn populaire locaties. Voor de slachtoffers van orkaan Idai in Mozambique... is de komende drie maanden 250 miljoen euro nodig. De VN roept landen op om geld te geven... voor schoon drinkwater en de wederopbouw van het land. In Mozambique kwamen ongeveer 450 mensen om... en dat is nog een voorlopige telling. Ook in Zimbabwe en Malawi werden zwaar getroffen door Idai. Het weer het is wisselend bewolkt met in de loop van de dag een enkele bui. Het wordt 9 tot 11 graden met vanavond wel kans op mist. Morgen vrijwel droog met af en toe zon. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Er is nog wat vertraging na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knoop het Velzen 4 kilometer langzaam rijden. Alle rijstroken zijn wel vrij. De vertraging nog een kleine 10 minuten. En ook 10 minuten op onthoudt op de N247 van Horen naar Amsterdam... bij Broek in Waterland 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Steeds onzeker Als tien jaar terug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 Oh on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 Do that, do that, do that, that. that, that, that.